2 uur. Gert met het nos -journaal. De aanslag in Londen, waarbij gisteren zeven doden en bijna vijftig gewonden vielen, draagt het kenmerk van een kwaadaardige ideologie van islamitisch extremisme. De Britse premier May heeft dat gezegd in een persverklaring. Ze wil dat landen afspraken maken om extremistische propaganda online aan te pakken. En plekken waar terroristen hun toevlucht zoeken en trainen moeten worden aangepakt. May wees er ook op dat extremisten in Groot-Brittannië veel te veel ruimte krijgen. Volgens haar moeten de gemeenschappen in het land meer integreren en de democratische westerse waarden moeten effectiever worden overgedragen. Mee zei verder dat er geen onderling verband is tussen de drie recente aanslagen in Groot-Brittannië, maar volgens haar is er wel sprake van copycat gedrag. De verkiezingscampagnes worden morgen hervat en de parlementsverkiezingen van komende donderdag gaan gewoon door, zei Mee. De Britse politie is vanmorgen in Oost-Londen een huis binnengevallen. Volgens de Britse nieuwscenter Sky was het de woning van een van de daders van de aanslag van gisteravond. De politie heeft het verband met de aanslag niet bevestigd. Sky zegt dat bij de inval vier mannen en een vrouw zijn opgepakt. Tijdens de inval waren er ontploffingen te horen die werden door de politie veroorzaakt. Op een industrieterrein in Bundschoten is een stoffelijk overschot gevonden. Het is niet duidelijk of het gaat om de 14-jarige savanna uit Bunschoten die sinds donderdag wordt vermist. Honderden mensen zijn sinds vanochtend bezig met de zoektocht naar het meisje. Maar de politie zegt dat zij het lichaam niet hebben gevonden. Wie dan wel, is onbekend. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zon, maar vooral in het westen en noorden in de loop van de dag kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dinsdag buiig met veel wind, Maxima rond 16 graden. Dit is, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 I looked up, I saw a friend. Hey Frankie, do you remember me? You looked at me, and then I blushed, cause I remembered I loved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 Ah, heel veel lekkere muziek vanmiddag en zomerseertjes. So Hier is Omi en de cheerleader.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 Het is echt uh, een van de favorietjes hier bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. De single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Cfm, Race Radio. Pit, Report. Pit Report. Voor de eerste malen schakel we live over naar circuit Zandvoort. Daar is uh, Willem van Deze, want dit weekend staat het uh, circuit in het teken van de Pinkster Racers. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag ja, Rob. Uh, wat je zegt... Dat, uh... Klopt helemaal wat de Pinkse Racers hebben antwoord. De Pinkse Racers, ja, eigenlijk een drie luiken. We zien het verleden, we zien het heden en we zien eigenlijk ook een stukje toekomst. En over die toekomst wil ik het dan even hebben. We hebben zojuist hebben we een recordpoging gehad van de Technische Universiteit Eindhoven. Om het bestaande record voor elektrische auto's te verbeteren. Nou, dat is inderdaad gelukt met een yes. prachtig ogende bolide.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 Later uh, zullen we toch, uh, ja, of we willen of niet, van het elektrische race moeten gaan genieten. En ik zeg, ja, willen of niet. Want een ja, nadeel hiervan, vind ik althans, is, uh, ja, je hoort ze niet. Uh, je, je, je, je ziet ze uh, en dat zit. Het enige wat je hoort is het uh, piepen van de banden. Uh, ja, en dat is toch wel een gemis. Het zal ook een gewenning zijn natuurlijk. Maar goed, uh, we zien internationaal al uh, de formule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 Nou ja, uh, zeg nooit nooit, want als je kijkt naar de Formule I, uh, die tegenwoordig toch wel uh, flink populair aan het worden is, dat hier toch een uh, flink aantal echt Formule I-rijders, uh, die daar toch een aardige boterham in verdienen. Maar op dit moment uh, denkt uh, Max Stappen daar niets uh, aan wil denken dat hij dat ooit zal gaan doen, maar zeg nooit nooit.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 ja, uh, wat oude auto's uh, die in het, verleden, uh, in het verleden hebben liggen, onder andere in het WTCC, het Wereldkampioenschap uh, waren. Ja, en die auto's uh, daar niet sneller genoeg meer voor. En uh, Er zijn mensen die daar nu ook mee reizen en die hebben hun eigen klasse daar uh, waar ze aan meedoen. Oké, okay, is dit uh, een van de eerste races uh, die ze houden of bestaan ze al langer?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 En tot zover het Zalfers nieuws in het kort. Ook na te lezen uiteraard op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... nou, hij is uh, gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek dan even onder ZFM Salvoet en download hem op je telefoon of tablet.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 This letter I read. Het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 Said her name was Delilah Woo! And I'm like, you should come my way See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 De winnaars worden op donderdag 6 juli bekendgemaakt... bij Strandpaviljoen de Waterreus in Scheveningen... en de winnaar van vorig jaar. Onder de stemmers worden tien exemplaren... van het originele strandwindscherm van Beaufort verloot. Dit jaar zijn de mystery guests nog belangrijker... voor de verkiezingen dan voorheen. De 40 populairste zaken worden namelijk twee keer bezocht... door anonieme beoordelaars. De wedstrijd Beste Strandpaviljoen wordt jaarlijks gehouden... om de strand- en binnenwaterpaviljoens te promoten... en het imago te versterken.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 Is er is reden genoeg om te blijven luisteren... ook zo meteen eh, naar het volgende uur van eh, Zandvoort op zondag. En hier zijn de Sisters in Ordemerik. MUZIEK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 is this madness that makes my motor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 FM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Like a singing on my own. Oh, I can't find the key without you. And now you Het was hem, de nieuwe single van Sarah Larson en uh, Clean Bennett en Symphony. Alweer het uh, ene laatste plaatje in het uh, uur 1 van Zandvoort op zondag. Zometeen na drieën zijn we terug. Graag tot zo. I said